Dit is Radio 1. Het is 9 uur. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Vanaf een Japans eiland is een onbemande raket vertrokken naar het internationale ruimtestation ISS. Aan boord is 6 ton aan wetenschappelijke apparatuur, voedsel en kleding voor de astronauten in het ruimtestation. Het ruimteschip zal donderdag aankomen bij het ISS. Als de lading is afgeleverd wordt de raket afgestoten en zal die in de dampkring verbranden. Japan heeft nog niet veel ervaring in de ruimtevaartindustrie, maar krijgt nu meer kansen omdat het Amerikaanse shuttleproject afloopt. Het kabinet wil binnen twee maanden de eerste 90 politietrainers naar Afghanistan sturen. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, ze gaan de trainingsmissie voorbereiden. 60 van hen gaan naar de provincie Kunduz, de andere 30 naar de militaire basis in mazar -e sharif Waar vier Nederlandse F-16's worden gestationeerd. In mei zou de missie met 545 man op volle sterkte moeten zijn. Door hogere pensioenpremies kan het netto loon deze maand tegenvallen. Dat blijkt uit berekeningen van loonstrookverwerker ADP. Verwacht werd dat het netto loon over het algemeen iets hoger zou uitvallen door lagere belastingen. Maar nu de pensioenpremies bekend zijn, blijken veel mensen er toch een paar euro tot iets meer dan een tientje op achteruit te gaan. Hongarije heeft twee weken de tijd om zijn nieuwe mediawet uit te leggen... aan de Europese Commissie. De meeste landen van de Europese Unie hebben kritiek op de mediawet... omdat ze vinden dat die de regering te veel macht geeft over de media. De Commissie staat een juridische procedure... als over twee weken niet duidelijk is... dat de Hongaarse mediawet voldoet aan de Europese maatstaven. De talentenjacht The Voice of Holland is gewonnen door Ben Saunders. Tweede werd Peul Jozefsoon. De show van RTL was de afgelopen maanden een groot succes... met gemiddeld bijna 3 miljoen kijkers. De 57 kandidaten werden gecoacht door zangers als Nick en Simon en Van Velsen. Als winnaar mag de 27-jarige Ben Saunders onder meer een album opnemen. Het weer. In het zuiden kan nog wat regen vallen. Vanmiddag overwegend droog, bij temperaturen tussen 3 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 Tros nieuwsshow. Presentatie: Peter de Wie en Mieke van der Wij. 2,5 minuut over negen. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Ik zal u vertellen wat we daarin gaan doen. Over een klein kwartier praten we met Hongarije-kenner Martin Mevius. Dan gaat het over de Hongaarse lookalike van Hugo Chavez, die de Europese Unie dit halfjaar leidt. Daarna aandacht voor een nieuwe speurneus in dienst van de politie. Dat is de hamsterrad. Een echte animal dus. Een merkwaardig beest dat veel kan. En om kwart voor tien aandacht voor een zeer bijzondere ziekte... die alleen bij mannen voorkomt. Dat is namelijk allergie voor het eigen sperma. En dat is buitengewoon lastig. Maar beginnen met een kliniek met een heel bijzonder doel. Als het aan de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde ligt... komt er binnen een jaar in Nederland een kliniek voor levensbeëindiging. Daar kunnen mensen geholpen worden die een eind aan hun leven willen maken... maar nergens een arts kunnen vinden die dat wil doen. Het gaat hierbij vaak om mensen met beginnende dementie... kankerpatiënten en psychiatrische patiënten. In deze zogenaamde levenseindekliniek zou plaats zijn voor zo'n duizend mensen... met een doodswens die na een zorgvuldig polyklinisch voortraject... in gemiddeld drie dagen onder begeleiding van artsen een eind aan hun leven kunnen maken. Artsorganisatie artsenorganisatie KNMG is fel gekant tegen een dergelijke kliniek... en raadt artsen af hieraan mee te werken... omdat het tot een tunnelvisie zou leiden. Over die hele problematiek gaan we praten met Bert Keijzer. Hij is arts in een Amsterdams verpleeghuis Hij heeft daar ook heel veel over geschreven. Uh, verschillende boeken geschreven. Het refrein is hein, daar is hij in de tijd mee doorgebroken. Misschien kent u dat. En uh, ja, het lijkt ons de uitgelezen persoon om het hier eens over te hebben. Goedemorgen, meneer Keijzer. Goedemorgen. Wat vindt u ervan, van het plan... Um, ik zou graag zeggen dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Want we hebben toch een prachtige regeling. Maar het punt is dat, uh, en dat geeft de KNMG ook wel toe... er zijn veel mensen die, um, wie, wie euthanasie toekomt, volgens de regels. Maar die het toch niet krijgen. Omdat artsen toch huiverig zijn. Huiverig zijn en uh, je bent wel een beetje afhankelijk van de, uh, ja, van de oordeelskracht... of ja. de invoelendheid of de koelbloedigheid van je dokter. Nou, dan zou je zeggen, een pleidooi voor zo'n kliniek... Ja, nee, ik, sorry, ik, nee. Ik, ik ben er ook helemaal niet op tegen. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, dat gezegd hebben, je hebt allerlei en zo enzovoort. Maar het eerste wat je onder ogen moet zien is... dat je als je maar uit de vraagt en jouw dokter zegt... nou, ik denk toch dat u niet genoeg leidt, dan hang je. Ja. En dat is, dan is het heel moeilijk... Uh, Lopen veel mensen daar tegenaan? Ja, en als ik zeg ja, dan... Um, de NVV heeft dat toch op net een nette manier onderzocht. En dan heb je toch wel over zo'n duizend à 1500 mensen per jaar... Die, die het niet krijgen en wie het wel toekomt. Ja, en daar en, zullen natuurlijk ook wel terechte gevallen bij zitten. Wat Er zullen ook wel terechte gevallen bij zitten. Ik bedoel, dat zijn niet duizend mensen die... Nee, nee, oh. nee, wacht even. Nee, nee, dit, zijn, nee dit, is goed, dit is goed onderzocht. Duizend mensen die uh, onterecht geen ah, etenologie krijgen. Juist. Begrijp je? Dus en wie het bepaalt gaat dat? Nou, dat zeg ik. De, De dokter, ja, je behandelt arts. Nee, maar wie bepaalt dat het onterecht is? Omdat een tweede dokter daar ook nog eens naar kijkt en zegt van, nou, voldoen ze zich in dit geval. Dit was toch eigenlijk een onterechte afwijzing. Ja, nee, maar dan, en... dan ga je toch naar een tweede arts toe, alsnog naar een ander, of kan dat niet? Nou, dat kan. Dit is nou het probleem. Dokter A zegt, nou, u misschien, ja, misschien wel, maar bij mij dan toch maar niet. Ik ben niet tegen euthanasie, maar bij u doe ik het toch niet, want ik vind het. En dan vind je dokter B niet omdat het heel moeilijk is om een dokter te vinden die je opbelt met de vraag... luister, ik wil eigenlijk bij uw patiënt worden, want ik wil dood. Ja. dan zeggen de meeste artsen. Dan en ik ben er, er ook wachten. zo een die zegt: nou ja, euh, liever niet. Ik heb het één keer gedaan dat ik een doorverwijzing accepteer... van een patiënt die dus bij dokter A, dat was een antroposofisch huisarts... die wilde per se niet aan euthanasie. Nou, dat had ze kunnen weten, die mevrouw. Maar ik kende die mevrouw. En die kwam dan naar mij toe alleen maar omdat ze euthanasie wilde. Dat is toch... Ja, dat ja. is heel vervelend. Het is, ja, is, ja, ja. is nog iets anders uh, dan als je een patiënt heel lang hebt begeleid... Ja. In, in zijn of haar ziekte en denkt ja. van ja, dit is uh, goed om het zo te doen. Uh, Duizenden, uh, misschien 1500 mensen per, per jaar... die dan uh, onterecht euthanasie geweigerd worden. Hoeveel uh, zijn er eigenlijk die het wel uh, dus krijgen, euthanasie? Oh, die getallen is. Wie het verzoek, verzoek wel wordt ingewilligd? 4000 oh, ja. per jaar in Nederland. Mm. Ja, hoor, dat is. Dus we hebben wel een goede praktijk en die loopt wel. Maar die willekeur van die ene dokter. En dan zijn er een aantal patiëntencategorieën. U hebt ze allemaal voorgelezen, zojuist. Dus beginnende is, de dementie, ja, ik, uh, kankerpatiënten en psychiatrische patiënten. Beginnende dementie is het heel moeilijk om dan euthanasie te krijgen. Omdat de meeste artsen, en dat zijn bijna altijd huisartsen... die kennen het lijden van een demente patiënt niet. Ja, dus die zeggen, ik heb dit allemaal bij je meegemaakt. Ze zeggen, maar die man die fietst nog door het dorp. Hij gaat nog alleen naar Albert Heijn. En dat is een afschuwelijke miskenning van, ja, van het lijden van dementie. We hebben het niet gemakkelijk met naar Albert Heijn kunnen gaan. Dat kost wel wat energie en moeite om je, om je daarin te verplaatsen. Wat er zo erg is aan dementie. En um, ja, als je daar dus als dokter niet toe in staat bent of die kennis of kunde niet hebt... dan wijs je een euthanasie af. En bij dementie vind ik dat heel ernstig... omdat je dan een patiënt uiteindelijk veroordeelt... tot vijf, zes, zeven jaar... Van, uh, ja, nee, maar niet kwalijk, toch echt afschuwelijke ellende. En niet alleen die man of vrouw, maar ook de familie die er omheen staat. Ja. En dat wordt heel lichtvaardig gedaan. Beginnende dementie hoeft u bij mij niet aan te komen, zei de dokter Trots. Dat is vervelend. Hoor. Nou, het klinkt, als je bijvoorbeeld voorleest, net wat ik zelf deed, kankerpatiënten, denk je, ja, dat kan het me voorstellen, psychiatrische patiënten, nou, dat kan ook echt afschuwelijk zijn. Maar beginnende dementie dacht ik ook, ja, beginnende dementie... Dat... Zo erg is dat nog niet, bij wijze van spreken. Nou. U, hebt net, u hebt goed uitgelegd dat dat, dat, dat, niet, dat dat niet zo is. Maar ik snap ja, dat mensen ja, ja. dan denken... ja, een klein beetje dement. Nou, zo erg is dat niet, hè bij wijze van spreken. Maar goed, die, die, dus u zegt... ja die categorieën, daar kan ik eigenlijk ook... Uh, niet zoveel bezwaar tegen maken. Nou ja, die chronische psychiatrie. Psychiaters die zijn uh, erg huiverig voor euthanasie. En dat komt omdat zij uh, in een probleemsituatie zitten... waarin de doodswensen zelf een element van de ziekte kan zijn. Ik heb als somatisch arts aan te maken... met betrekkelijk makkelijke doodswensen, als ik het zo mag zeggen. Uh -huh. Maar een psychiater, die, die zit met een doodswens... waarvan hij niet weet, is dit nou een symptoom of is dit een echte wens? Ja, en kan het over een jaar anders wezen? Ja, nou, snap, dus dat is, het is ook ingewikkeld in de psychiatrie. Toch zijn er in de psychiatrie 530 werkelijke, zeg maar, stevige zoeken om te helpen bij een levenseinde van mensen die een afschuwelijke voorgeschiedenis hebben op het gebied van psychose, die steeds terugkeren, die dan ook al een paar nare pogingen gedaan hebben, en het aantal uh, patiënten wat dat dan ook krijgt, dat levenseinde, dat is nul. En uh, de psychiater die zegt altijd, er is, er is altijd nog een andere mogelijkheid. Psychiaters hebben het idee dat, dat ze alle ziektes kunnen genezen. Dat is de enige arts, artsengroep die daar denken. Maar dat is natuurlijk aantoonbare onzin, dat is niet zo. Veel psychiatrie is ongeneeslijk. Ja. En uh, het probleem daarbij is dat de, de psychiater in Nederland op dit moment... eigenlijk nooit over de brug komt, als ik dat zo... Met, eh, met de overdose, dat doen ze niet. Dat is bijna nul? Ja. Yeah. Oh. Of letterlijk nul? Ja, nee, dat is letterlijk nul. Dat is verschrikkelijk, ja. En wat doen die mensen die springen voor de trein? Nou ja, dan krijg je na de zelfdodingsmethode dus inderdaad, ja, de gewelddadige methodes voor de trein of uh, ze verhangen zich. En, uh... Meneer Keijzer, dan kom je dus terecht bij die kliniek. Uh, is daar employ voor? Er ontstaat namelijk een soort beeld in Nederland, als je het tenminste niet goed leest. Uh, dat er een kliniek komt en daar ben je binnen drie dagen van het probleem af. Nee, er is een voortraject. Ik moet zeggen, als dat zo zou zijn... <kliek> dan denk ik niet dat je dokters vindt om daar te werken. Uh, maar er is een voortraject. Dus je moet iemand wel leren kennen. Uh, ik woon in Amsterdam en zeg maar de, de doodsvrager woont in Arnhem. En de NVWE ja. belt mij en zegt, we hebben een kandidaat voor je. En dan, dat vind ik wel moeilijk. Dan moet ik als dokter in Amsterdam dus een relatie gaan opbouwen met die mevrouw die in Arnhem om de dood vraagt. Ja. Dit is de logistiek hiervan... Daar gaat ja, Nou ja, het ik, is ik, ik, nou niet zo eenvoudig. Ja, dus uh, je moet op, op zijn minst stadgenoot zijn. En dan nog zou je die vrouw op man alleen maar leren kennen... omdat hij een doodswens heeft. En dat... Nou ja, ik vind dat moeizaam. U heeft dat, dat net in... aangegeven, ja. dat u dat een keer overkomen is. Ja. Al... Ik vond dat niet prettig. Nee. Nee. Er is in, in, in Zwitserland is ook een, een, een kliniek hè, voor levensbeëindiging. Ja. Dat is al algemeen bekend. Er zijn zelfs uh, romansen over geschreven. Ja, maar dat is nou, dat is nou wat de uh, NVV1... Ik denk niet dat ze dat bedoelen. Maar daar kun je je echt melden, ja. zeg maar, met je diagnose. En ja. als je dan drie dagen rondhangt, dan krijg je van oh. die uh, minelli... Heet die, geloof ik. Ik krijg echt een drankje. Uh, dan krijg je je overdosis toegeschoven. En ja. dan, uh, nou, dat... Het, het was toch wel iets subtieler bedoeld dan die. Uh, ja, ik, geloof, ik begreep dat in Zwitserland het ook niet strafbaar is. Nee, is het, daar het hebben niet? Hebben ze andere wetgeving. Hulp bij zelfdoning is daar niet strafbaar. Nee. Maar ja, nee, in deze, deze kliniek zou toch wat meer uh, zeg maar nuance moeten kennen op het gebied van: en waarom komt u hier? En, ja. uh, en, en het voortraject zou dan eigenlijk. Daarom zeggen ze ook dat ze binnen de wet blijven. En dat klopt ook wel. Het voortraject zou eigenlijk betekenen dat je gewoon een behandelrelatie opbouwt. Nou, die drie dagen was een van die punten van die, uh, die artsenorganisatie, hè? de KNMG. Um, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde is dat, denk ik. Hè? Die zijn een tegenstander die zeggen... ja, uh, je kan dat toch niet zorgvuldig doen als je maar drie dagen hebt. Ook al, ook al is er dan een voortraject. En, en, en begrijpt u hun punt wel? Nou, ja, de KNMG is... Die moet spreken voor heel veel artsen. En um, het is een respectabele organisatie mm -hmm. die net die bijna ja. als een slak nog afremt in de bocht. En dus ze zijn niet, niet je meest woeste clubje. En die, die zullen dus. Um, nee, die gaan niet tot de voorplecht staan van uh, zeg maar het, nieuwe, het nieuwe doden in Nederland. Oh ja. Dus die, um, maar ja, um, ik bedoel, de terminologie die u, u, u al gebruikt. Om een of andere reden wordt het daar dermate pijnlijk van. Het nieuwe doden. Ja, dat is natuurlijk exact. Dat zijn dat de sentimenten waar ja. die hele discussie op drijft? Ja, nou, in Europa, je, Europees gesproken, kun je kinderval <coughs> verwachten. Hè, want dit wordt natuurlijk de. Ja, dat is... Uh, maar goed, we hebben over de grens hebben we toch al een afschuwelijke reputatie. Ja. En ik moet zeggen... Dat maakt niet meer uit. Nou, nou ja, de, nou, dit kan er nog wel bij, zo ik zeggen. Maar mag ik u dan eens vragen? Ik, ik sprak uh, kort geleden, deze week... een ambtenaar die het Nederlandse beleid over euthanasie... in de Verenigde Staten aan instellingen moet uitleggen. Want het is een serieus probleem in die onderhandeling. Daar wordt gezegd, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig wat jullie dat doen. Maar waarom doe je dat? Dat komt omdat ik gewoon simpelweg... De manier van pijnbestrijding bij jullie in Nederland gewoon niet deugt. En dan komen ze met onderzoeken aan. En ja, die man die staat eigenlijk met zijn mond vol tanden. Ja, dan moet. De Herkent al... u dit verhaal? Ja, ik heb in Engeland en in Duitsland en in Frankrijk heb ik over een Nederlandse uitmuntzingen gesproken. En um, ze zeggen altijd, hè, onze mede-Europeanen, dat wij het alleen, wij leggen onze mensen om, omdat we niet goed weten hoe, hoe we voor ze moeten zorgen. Ja. Ik vind dat een afschuwelijke en een beetje belachelijke beschuldiging. Het vervelende is namelijk dat in die landen... wordt er net zoveel euthanasie of distanasie bedrijven als in onze landen. Alleen daar gebeurt het allemaal uh, achter de gordijnen. Wat is dat, distanasie? Nou ja, dat is op een nare manier ja. iemand doodmaken. Wij doen het heel netjes. En, um, en wat is die nare manier dan? Kaliumchloride, um, Heel ondoorzichtig... Geen, ik haal het woord transparant, maar sorry. Dat is nou echt troebel. Dus de euthanasiepraktijk in landen als Duitsland en Frankrijk, Engeland, Engeland, dat is zo ondoorzichtig. Maar dat gebeurt precies hetzelfde als bij ons. Alleen veel slordiger slordige in technisch opzicht en slordige in termen van wat voor overleg pleeg je eigenlijk. Wij doen het veel net. De Engelsen zijn ook een beetje jaloers op het feit dat wij het toch maar geregeld hebben. Maar zij doen het ook. We hebben, we hebben ook terminalzieken zieken die een wanhoop om de dood vragen. Dat is geen Nederlandse eigenschap. Amerikanen precies hetzelfde trouwens in Oregon. Heb je een regeling voor uiterlijk. Mm -hmm. Nee, die, die buitenlandse beschuldigingen die zullen nu zeg maar weer een, nog een toenemen in yeah. felheid. En nou, ja, dat is zo. Maar goed, het, het blijft natuurlijk, en ik, dat snap ik ook wel van die KNMG... Uh, het, het blijft voor veel artsen ook indruisen tegen hun, hun, hun, hun, hun, hun, hun gevoel, hun, hun uh, professionele gevoel. Ik denk uh, dat je moet zeggen... beloofde iemand uh, be, be, beter ja. te maken, nou ja... ja maar die belofte, die, die, die, nee? sorry, die showen niet met me mee in mijn hele artsendag. Okay. Maar dat heb je in je huwelijk ook niet. Dat je denkt, denk denken hoor, we hebben gezworen. Dat, dat is gewoon niet zo. Je kom, samen kom je de dag door en, je, en je, je zit niet steeds te denken aan wat je toen gezegd hebt. Maar dat geldt ook voor de dokter niet. Maar ik denk niet alleen dat de dokter een hekel heeft aan iemand, iemand helpen naar de dood toe. Dat, elk mens heeft daar een pest aan. Ja, dat we, je, je, kom, ik kom liever iemand te genezen dan om iemand te helpen doodgaan. Wat moet er nou gaan gebeuren eigenlijk? Ik denk dat we de, die... Um, moet voor die deze kliniek, kliniek komen? op de eerste plaats, als ze maar onder ogen zien, dat, het gaat ergens over dit. Het is niet zomaar een, een rare opwelking van de MVVE. En um, wat er zou moeten gebeuren is dat we proberen uit te werken hoe krijg je die dokters die daar dan in die laatste drie dagen mm -hmm. bij zijn. Hoe krijg je nou een voortraject waarin die arts uiteindelijk toch uh, op een reële grond kan zeggen. En um, ja, ik vind het goed dat deze mevrouw of meneer de overdosis krijgt. Ik denk dat dat voortraject, om dat netjes te krijgen. Eigenlijk uh, het moeilijkste aspect is van dit hele ding. Uh, denkt u dat het makkelijk is. Nou, makkelijk is niet het goede woord in dit geval, maar niet om mensen te vinden die daar met lol naar hun werk gaan om dit te doen. Nou, dat zal u, dat zal u verbazen. Um, mensen die in hospice' werken, uh, die hebben uh, ook heel veel te maken met overlijdens. En um, ik moet zeggen, de arbeidsvreugde daar, dat klinkt een beetje ruim, maar die, die is niet gering. Um, is waar warm... zit hij in? Nou, omdat je... Het gaat over hele ernstige zaken. Het gaat nooit om één of twee schepjes suiker. Het is iets waar mensen graag bij, bij betrokken zijn. Uiteindelijk is uh, doodgaan een van de ernstigste dingen... Hè, die we, waar we wat mee moeten in ons leven. En het is niet, het is niet negatief of zeg maar neerdrukkend. Het is zelfs een klein beetje stimulerend hè, om, daar, om daarbij betrokken te zijn. En om het gevoel te hebben dat je daar iets kan betekenen. Ja, en luister, als je goed sterven. Het klinkt een beetje gek, maar een, een goed sterrenbed leidt tot goed sterven. Dus als je er kunt voor zorgen dat iemand op een acceptabele manier overlijdt... dat betekent dat jij zelf straks niet zo bang bent van, hè, van hoe, uh, over hoe, hoe jij gaat. Dus uh, zorg voor stervenden is wel iets wat, uh, wat voor de levenden heel veel oplevert. Ziet u dit sne uh, snel werkelijk gebeuren of is dit weer zo'n discussie... zoals eigenlijk in nou. alle stapjes die de euthanasie-discussie heeft moeten maken... Een, een discussie van een jaar of tien weer... God, ja, dat weet ik niet. Maar ik denk dat de nood toch wel zo hoog is. Hè, dat de, uh, die duizend, dus, dat zijn veel... Uh, dus die, ik denk dat de druk uit het, uh, zeg maar, de leidende druk... Hè, van mensen die hun euthanasie niet krijgen... Um, dus, dat ja, komt wel eens doorstiepelen, hoor. Tot het, een reëel initiatief, wat uh, werkelijk ook, uh, zeg maar... Een, uh, ja, ik denk dat het gaat werken. Dat zou dus best eens kunnen. Nou goed, we gaan dat afwachten. Hartelijk dank voor uw komst. We spraken met de Amsterdamse verpleeghuisarts Bert Keizer over het plan van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, de NVVL... om een levenseinde kliniek te openen. Dank. Het Europees parlement had gepland om het deze week vooral niet te hebben over de Hongaarse mediawet, maar daarvan dat voornemen kwam echt helemaal niks terecht. Vrijwel het hele debat over het EU-voorzitterschap van Hongarije, dat deze week van start is gegaan, was aan het omstreden onderwerp gewijd die wet staat onder andere dat een toezichthouder behoorlijk hoge boetes kan opleggen aan media die niet voldoende objectief berichten. Hmm. Daniel, Daniel cohn bendit fractieleider van de Groene, beschuldigde de Hongaarse premier Viktor Orbán ervan de Europese Hugo Chávez te worden. De Venezolaanse president dus, die regeert per volmacht. Over die veelbesproken mediawet en de vraag of Hongarije dit inderdaad gaat aanpassen... gaan we praten met historicus en Hongarije-deskundige Martin Mevius. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, de, de, de plaatjes zullen mensen wel gezien hebben. Uh, Parlementariërs met dichtgeplakte monden, met uh, uh, spandoeken. konk Bendit stond behoorlijk schreeuwend voor die, uh, uh, uh, voor die commissie... die Hongaarse president de les te lezen. Ja. Um, dat wordt niet uh, vaak gedaan in het Europese parlement. Uh, nee, ik, ik, het is niet zo dat ik wekelijks kijk naar... Uh, nee, ik sla ook wel eens de <laughs> zitting <laughs> maar, over. Maar... Uh, uh, ik hoorde van verschillende mensen van... ja, dit is eigenlijk het eerste echte politieke debat... dat we de, in het Europese parlement um, uh, hebben gehad. En uh, ja, het was ook... Um, uh, dat, vooral Comben-Bendit, die, die richtte echt een vlammend protest... Uh, een hele retorisch protest over die, die mediawet. En ook... Um, ja, het was eigenlijk alsof iemand uh, Orban hield zeg maar, een spreekbeurt van 20 minuten. En daarna hebben ze een klasgenootjes de tijd gehad, twee uur de tijd gehad om dat allemaal af te branden. Oh. En ook zijn... Ja, zijn hij kreeg dan wel wat um, steun van zijn zeg maar, conservatieve medestanders. Maar ook dat was ja, niet heel erg uh, uh, van harte. Dus... Maar, uh. ja. Nou ja, die, die Peter zei het al even. Uh, er staat dat een toezichthouder hoge boetes kan opleggen aan media... die niet voldoende objectief berichten. Uh, waar komt dat op neer? Censuur? Um, nou, het is vooral een wet die, die heel erg uh, zelfcensuur in de, de hand werkt. Het oh. is een vrij uh, onduidelijke wet. Ik heb het um, uh, met de kerstvakantie uh, gelezen. Uh, ik had me wel andere lectuur voorgesteld. Het, nou, is, het kerstverhaal uh, wordt ook saai op een gegeven moment, hè? Ja, nou ja, inderdaad. Maar het is, het is, het is iets van 180 uh, pagina's in een vrij complex um, ja. juridisch uh, jargon. In het Hongaars? In het Hongaars. Um, <lacht> het is niet helemaal duidelijk wanneer. <lacht> Nou wel, en niet uh, boetes uitgedeeld kunnen worden. Um, uh, alles, uh, uh, de, de, de pers wordt allerlei verplichtingen opgelegd. De dus pers moet objectief uh, bericht geven. Maar wat dat dan precies ja. inhoudt is ook niet duidelijk omschreven. En dat is dus afhankelijk van blijkbaar de interpretatie van een mediaautoriteit. En die mediaautoriteit wordt vrijwel in zijn geheel aangesteld. Door, door de regering. Door de regering. Of vrijwel zeg ik helemaal aangesteld. Maar waar komt zo'n wet vandaan? Waarom hebben ze zo'n wet nodig, nou, denken um... ze? Kijk, de, de Hongaarse uh, politieke reactie is, dit is geen censuur... en wij willen gewoon vooral onze kinderen beschermen tegen seks op televisie. Maar als je luistert naar wat op blogs, blogs wordt gezet of door, door gezegd of door aanhangers... dan is het van, ja, die, die ex-communisten... die hebben eigenlijk altijd nog steeds uh, de macht in handen... en die schrijven zo onfatsoenlijk en naar over ons... over wij, uh, nationaal-conservatieve Hongaren... dat het uh, hoog tijd wordt dat die, dat, dat is, uh, fatsoenlijk aan wordt gepakt. Zit daar iets in? Um, nou ja, kijk, op zich is het zo dat, uh, dat, dat, ja, dat heel veel communisten de, uh, zeg maar de omwenteling hebben overleefd. Uh, tot, tot op zekere hoogte is dat uh, ja, natuurlijk uh, onvermijdelijk. Maar... Uh, te zeggen dat die hele Hongaarse pers nou uh, geleid wordt door communisten en alleen maar bezig is met, met het andere kamp aan het afbranden. Uh, ja, dat is schromelijk overdreven. Want de, de, kijk, er is gewoon. Heb je daar geen pluriforme pers dan? Wie nou, zou juist, toch... de, de Hongaarse pers is juist heel erg veelzijdig. He? Je hebt, uh, je hebt zeg maar een, een wat progressieve linkse zender, die heet uh, RTL Club. Heet, de, de, als concurrent heb je dan het, het Fox Nieuws van Hongarije, dat heet hier TV. Dan heb je nog een rechtse zender, die heet Echo TV. Je hebt uh, twee hele toonaangevende rechts. Uh, Kranten, je hebt twee hele toonaangevende linkse kranten. En die schrijven, die fikken elkaar allemaal constant af. Het is echt een politiek debat waar uh, Geert Wilders zijn blosjes bij af zou likken. No, nee, oh, hij... nee, nee, ik denk dat hij daar, daar, daar nog blosjes van op zijn wangen zou krijgen. Oh, zo. Ja, nee, kijk, want kijk, toen Femke Halsma wegging hier... toen had Geert Wilders daar nog vriendelijke woorden voor over. Maar ik kan me dat niet voorstellen <lacht> dat, dat in Hongarije... de ene kant over het andere zo, zo aardig zou, zou zijn. Het is dus een hele gepolariseerde samenleving... met een hele gepolariseerde pers. De, het is wel zo dat, kijk, de banden tussen media en politiek... Zijn, zouden wij onaanvaardbaar vinden. Er uh, dus is ook sprake vaak van geldstromen. Dat is ja, meestal niet te bewijzen, maar de, iedereen weet dat dat zo is. Um, maar tegelijkertijd... Het is veel, van de politiek naar de media. Uh, ja, maar dat is of, of via het bedrijfsleven, via allerlei ingewikkelde constructies. Maar dat is in allebei de kampen zo. Dus het resultaat is dat, dat, als je, dat, je, dat je gewoon wel alle meningen aan bod komen. Maar goed, ik zit dan wel eens in, in een zo'n zo mooi Boedapest... zo'n zo koffiehuis in Boedapest met een rechtse krant en een linkse krant voor me. Uh -huh. En dat, ja, dan krijg je toch rare blikken. Want dat, uh, het is zo gepolariseerd dat... Um, en dat geldt aan de rechtse kant nog iets meer dan aan de linkse kant. Dat, dat die andere zijde die bestaat eigenlijk niet. En die heeft eigenlijk helemaal geen, geen, geen leiderschap. Wat staat er dan bijvoorbeeld in? Kun je daar een aansprekend voorbeeld van geven? Wat er dan bijvoorbeeld in de rechtse krant staat. En wat in de linkse krant over hetzelfde voorval? Of schiet je dat nu niet zo te binnen? Nee, dat, kijkt, schiet niet zo, dat schiet me niet, kijkt, niet zo, zo te binnen. Maar kijk, de Mediawet is wat dat betreft een goed voorbeeld. Want in de ja. linkse pers staat uh, de persvrijheid wordt opgeheven. En uh, alle kritiek die er maar op die wet ja. kan hebben komt in de voren. Terwijl de rechtse pers ja, eigenlijk nauwelijks daarover bericht. En heel zakelijk bericht over de kritiek vanuit het buitenland, um, dat is bijvoorbeeld een, een, een verschil. Ja, nou, die, uh, die Orbán, hè, die Victor Orbán, die was uh, als anticommunist begin jaren negentig nog zeer geliefd in het Westen. Maar nu staat hij opeens uh, te boek, of misschien niet opeens, uh, als oerconservatief. Hè? Hoe is dat zo gekomen? Ja, er zijn verschillende theorieën over. Sommigen zeggen dat hij altijd al uh, conservatief is. Uh, het feit is dat die fidesz partij waar hij uh, de leiding over heeft... vroeger een vrij anarchistische bende jongeren was. En toen die de verkiezingen verloren in uh, 1994... Uh, daarna heeft uh, die partij zich uh, eigenlijk omgevormd, herontdekt... als een uh, conservatieve partij. Want er zat een heel groot gat in Hongarije mm. op rechts. En dat hebben zij toen um, gevuld. Hij wordt al uh, vergeleken met hoe uh, groot... Ja, ja, hij is daar zelf vrij laconiek over. Ja. Hij, lachte tijdens, uh, hij maakte een grap tijdens een persconferentie uh, van... ja, ik word nu uh, met Poetin vergeleken, maar vroeger werd ik uh, met Hitler vergeleken. Dus dit is er misschien al wel weer een verbetering. Oh, maar maar hij, heeft, hij heeft wel twee derde van de, van de stemmen uiteindelijk gekregen. Dat, dat is ook niet niks. Ja, natuurlijk, maar dat ligt ook een beetje aan het Hongaarse kiesstelsel. Want dit, dit is uh, iets van twee derde opkomst Zoals met 50% van de, van de stemmen. En uh, dat komt vooral omdat socialistische stemmers uh, en massa zijn weggebleven. Die zijn, die zijn teleurgesteld in hun eigen partij. En daarnaast is het, um, uh, ja, is het, kan je het zien als een proteststem... tegen de vorige socialistische regering. Het is niet zo dat Hongaren heel fanatiek... allemaal 100% achter Orbán staan. Wat vind jij eigenlijk van Orbán? Um, ja, ik vind het een uh, op zich een interessante politicus. Hij is een heel slim um, machtspoliticus... Um, die in Hongarije in elk geval... Uh, uh, goed de, de, zeg maar de situatie naar nou, dus zijn hand weet te zetten. Maar internationaal mislukt dat helemaal. Want diezelfde straatvechterstactieken die in Hongarije uh, heel nuttig voor je zijn, ja, die werken in, in Brussel niet. Want kijk, uh, ik snap dus niet uh, welke strategie heeft bedacht dat je aan de vooravond van, van je voorzitterschap van de Europese Unie een wet. Ja. Uh, um, uh, neerzet, die op gespannen voet staat met basisprincipes van, van de EU. Hey, dan, dan zorg je dus dat mensen als Merkel of, of Barroso, dat die eigenlijk een beetje in, in hun hemd staan. En dat wil natuurlijk niemand. En dan krijg je dus vanzelf allemaal kritiek over je. Hey, kijk, normaal is zo'n voorzitterschap dat, dat is een, een kans om je te etaleren. En ja, het Hongaarse programma heeft ook allemaal interessante dingen over Europees energiebeleid, een, een, een Roma-beleid. En dat wordt nu allemaal ondergesneeuwd door, door deze mediawet. Dus dat is eigenlijk een, een politieke enorme miskleun. Dus ik, ik eigenlijk erg Snap ik het niet. Moeten de Hongaren zich daar werkelijk iets van aantrekken? Of kunnen ze uiteindelijk zeggen, ja, joh, het is allemaal wel. Over een, over een paar maanden, over vijf maanden zijn we hier voorzitter, meer dus de route. Ja, dat is het risico. Ik, um, ik denk dat um, kijk, uh, um, Orbán heeft nu Nelly Kroes achter zich gegaan. Die was ook niet uh, bang voor Bill Gates. Ik denk ook niet dat ze bang is voor uh, Victor Orban. Uh, er staat nu eenmaal nu te veel op het spel om voor Brussel om dat zomaar te laten liggen. Ze hebben ja. al, al te veel. Te veel, te veel werk van gemaakt. Dus ik denk niet dat hij er zomaar mee wegkomt. Aan de andere kant, um, kijk, uh, ze hebben natuurlijk gezegd: van nou, we passen die wet wel aan als, als dat nou echt moet. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook van ja, alleen als Europa de wet aanpast... als andere landen ook hun mediawetten aanpassen. En gisteren nog zei minister van Justitie op basis van kritiek van Kroes... van ja, we passen het wel aan, maar eigenlijk staat er in die kritiek niet iets heel ernstigs. Dus je proeft al, dit wordt echt een gevecht op de vierkante millimeter. Dus het gaat de komende maanden nog heel interessant worden. Dat voorzitterschap van de EU, hoe belangrijk is dat voor Hongarije? Nou ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk een kans om meteen te leren. Ja, voor het ene land is dat misschien uh, meer opportun dan voor het andere, sommige... Nou, kijk, euh, toen, toen, in dat debat in het Europese parlement was de, de eerste reactie voordat alle kritiek begon... van nou, dit is prachtig dat Hongarije als ex-communistisch land nu uh, de kans heeft uh, om de EU te leiden. En daar zijn we allemaal uh, heel erg blij mee. En dat, ja, dat is natuurlijk ook zo. Het is, het is, eigenlijk, het is een historisch moment, uh, of weer een historisch moment, uh, uh, na de val van de Berlijnse muur. Want de Hongaren, die uh, zijn daar ook heel erg blij mee, of... of de, gewoon de, de, de man in de straat, zoals dat heet. Nee, die houdt zich niet zo niet. heel erg veel mee bezig, weet volgens mij. je nog wel eens eens spreekt. Ja, nee, regelmatig. Nee, van, de, van de kerst nog eh, was ik in Hongarije... en toen heb ik met, ja. uh, met een hele hoop Hongaren gesproken. Hoe, hoe zit het dan in die oude, uh, andere oude communistische landen... Roemenië, uh, Kroatië, Slovakije enzovoort... Speelt daar datzelfde probleem? Helemaal dat niet. Dat met nou, die media? Ja. Nou, kijk, um, nou, in Roemenië bijvoorbeeld is het verhaal dat er nooit een revolutie is geweest en dat de hele uh, sec sec securitate, dus de geheime nieuws, in feite gewoon de macht is. Dat, ja. dat is ook daar, daar op, uh, onderdeel van discussie. Er zijn ook problemen met mediawetten in Slowakije en in Roemenië. Maar het verschil is, is dat ze niet uh, één zo'n gigantische wet hebben opgetuigd en zich makkelijk, uh, op die manier makkelijk uh, blootstellen voor kritiek. Dus het, zijn, het gaat dan om dingetjes die ja, niet zo makkelijk. Uh, uh, die Hongaren zijn gewoon een beetje dom geweest. Nou ja, Orbán, ja, ik weet niet wie het, ja, dat zei ik, ik weet niet wie het bedacht heeft. Ik had, ja, ik had het niet zo gedaan. Ik had gezegd, uh, als ik uh, adviseur was geweest van Orbán... dan had ik gezegd, van, nou, uh, tuur het even over het voorzitterschap heen. Dan gaan we dan wel die communisten aanpakken. Maar, ja, uh... maar, maar zijn die Hongaren dus eigenlijk uh, toch uh, liberaler... dan die andere staten die we net noemen, dat is Roemenië, uh, Slowakije enzovoort... Uh, is er uiteindelijk in Hongarije toch wel meer vrijheid en hebben ze dit gewoon een beetje onhandig aan? Nou ja, dat zijn al die landen natuurlijk vrijheid. Ik bedoel, op zich, um, we moeten nog zien of dit echt ook een effect gaat hebben op de Hongaarse media, want die heeft als een horstel gestoken uh, gereageerd ja. hierop. En wat uh, dat betreft werkt dus, dus uh, vooral uh, aanverwachts? Mogen wij u hartelijk dank zeggen. U hoorde historicus in hongarije deskundige Martin Mevius. Het ging dus over de Hongaarse mediawet die Ongelooflijk onder vuur ligt op dit ogenblik in het Europese parlement. Hartelijk dank voor uw komst. Dank. voor een mevrouw die via de krantenpagina's duidelijk maakt... dat het allemaal stom toeval is dat ze een behoorlijke carrière heeft. Adele hoorde u. Rolling in the Deep. Er zijn al politiepaarden en politiehonden... maar binnen afzienbare tijd moeten regisseurs ook de beschikking krijgen... over politieratten. Hoewel het knaagdier de meeste mensen alleen maar de stuipen op het lijf jaagt... kan het beestje prima worden ingezet bij het opsporen van explosieven, drugs of geld. Dat blijkt uit onderzoek van antropologe Monique Hamerslag. Zij werkte in Tanzania met Gambiaanse hamsterratten die ze trainde om landmijnen op te sporen. Binnenkort rond zij voor het Korps Landelijke Politiediensten... haar masteropleiding recherchekunde af... met een onderzoek naar de mogelijkheid van het gebruik van hamsterratten... voor reukdetectie. Over die... Opsporingskwaliteiten van ratten gaan we met haar praten. Goedemorgen, Monique Amerslag. Goedemorgen. Ja, uh, Vond u die ratten aanvankelijk ook uh, maar een beetje enge vieze beesten? Zoals veel mensen dat vinden. Dat kan ik niet zeggen, want ik ben nogal gek van dieren. dus Nee? Ja. Hey? <laughs> ik vind eigenlijk alle dieren wel leuk, behalve wespen. Maar hamsterratten <laughs> vindt u ook leuk? Of juist heel erg leuk, misschien? Ja, het is een interessant dier. Uh, het is niet zo dat je er direct een uh, warme relatie mee opbouwt als... Uh, ja, buitenstaander, want dat was ik. Ik heb daar drie weken mogen rondkijken. Ja. Uh, maar ja, het is prachtig en fascinerend dier. Formaatje kat ongeveer. En dan kom je terecht bij Gambiaanse hamsterratten. Ik moet dan meteen denken, dat zullen wel beestjes zijn... die uh, wat ouder wordende Europese hamsterratten... Uh, uh, lieve dingen toewensen. Maar dat zal wel niet het geval zijn. Nee, maar het klinkt wel heel leuk. En ja. <laughs> hoe kwam u daarbij? raakt u daar zo bij betrokken? Bij, de, bij dat onderzoek? Ja, dat is eigenlijk een, een, een beetje een lang verhaal... maar ik zal het inkorten. Um, ik doe als hobby, train ik paarden via operant conditioneren. En dat is eigenlijk, komt dat neer op paarden trainen door beloning probleempaarden. Ik schreef daar een boekje over. En toen dacht ik, nou, ik wil ook een hoofdstukje schrijven over dat andere diersoorten ook op die manier getraind kunnen worden. En toen ben ik wat gaan googelen en toen kwam ik op dat project. Hm. Nou, ik dacht, wat een prachtig project hebben die mensen daar Dat project bestond al? Dat bestond al. En uh, ja, daar wordt geweldig werk gedaan. Ik heb daar een artikeltje over geschreven, van een hoofdstukje. En er verder niet over nagedacht. Tot ik zocht naar een afstudieonderwerp onderwerp ja. voor politieacademie. En uh, ja, toen klikte er iets in mijn hoofd, zou ik maar zeggen. En toen, toen bent u uitgenodigd daar in uh, Tanzania, om daar te gaan kijken. Uh, nou, ik, ik ben eerst eens contact gaan leggen. Ja. Of, uh, of ik welkom was, natuurlijk. En ja. dat was ik, gelukkig. Vond ik heel leuk. Ik ben contact gaan leggen met Levende Haven. Dat is onze dienst van het KPD die de honden traint en, en paarden ook trouwens. En uh, ja, contact gelegd met um, docenten van de academie. Want ik twijfelde een beetje aan mezelf. Ik dacht, misschien heb ik wel een heel raar idee. Misschien verklaart ja. iedereen me voor gek. Ja. Nou, er was een docent, uh, Jaap Knotter, die zei... Joh, jij moet nog op buitenlandstage. Ga dan naar Tanzania. Ja. Bij hem is het eigenlijk begonnen. Ja. En hoe doen ze het daar? Hoe, ik, ik, heb een klein werkt, ik heb een klein filmpje gezien, maar er zijn een heleboel mensen die hier, hier nog nooit van gehoord hebben, dat weet ik zeker. En uh, die moeten dat ook even. Vertelt u eens hoe het daaruit ziet, hoe ze dat aanpakken. Hoe een rat wordt getraind. Ja. Ja. Nou, ze hebben daar enkele honderden ratten wonen, in, in, in ruime hokken, vaak in groepjes, want dat is gezelliger natuurlijk. En die dieren worden getraind uh, ja, via een beloningssysteem. Ze wordt nooit gestraft, en ze is ook niet nergens voor nodig. Maar hoe train je zo'n rat dan? Wat nou, je begint, doe je dan? Waar je eigenlijk mee begint, is dat je een rat leert, um, dat als hij een klikgeluidje hoort, dat er iets lekkers komt. Ja. Ze hebben een klein klikkertje in hun handen, die trainers. Um, en als ze daarop drukken, dan hoor je een klikgeluidje. En dan geven ze direct daarna, krijgen ze een beetje banaan. Oké, okay, daar begin je mee. Daar begin je mee. En dan? Dan de volgende stap is, dan gaan ze in een kooi en er zitten drie gaatjes in de bodem. En onder één van die gaatjes zit de geur van landmijn. En zodra die daar aan snuffelt, hoort hij een klikje Klik. en krijgt hij de beloning. Ah. Die rat die denkt al oh, gauw, hé hey, dat is handig, ik kan die mens manipuleren. Ik kan hem zo mij uh, snoepjes laten Genelde. geven. Geweldig. Als ik maar uh, gewoon mijn neus in het juiste gat steek. Wat een simpel figuur. Dus uh, nou, dat gaat hij dan doen. En die rat die wordt natuurlijk steeds enthousiaster. En zo beginnen ze dus in een, in een ja. hok. Maar daarna gaan ze naar een stukje grond. En daar hebben ze eieren gevuld met die geur. En daarna gaan ze naar echte mijnen. En die, die, die, die thee-eieren die ze hebben gevuld met landmijnengeur, ja. die zijn verstopt onder de grond. Ja, eerst op de grond ja. en daarna wat dieper weg. En dan wordt die rat dus losgelaten op dat stukje grond, maar dan zit hij aan een tuigje. Dat klopt, ja. want Een rat is toch, denk ik, wat chaotischer daarin dan een hond. Dus een hond kan je weer terugroepen, met een rat is dat wat lastiger. Uh, wat ze dus met ratten doen, zitten aan, de, aan een touwtje, aan een tuigje. En de, met een touwtje verbonden aan een touw tussen ja. twee geleiders. En dat touw loopt van de kaplaars van de ene naar de kaplaars van de andere. Dat kan heel wat meters overspannen. En zo loopt die rat gestructureerd heen en weer. Ja, en dan steekt hij zijn snuitje in het, in het, te, bij de thee-ei ja. met een landmijnengeur. Klopt en ja. dan krijgt hij een snoepje. Of een Sommigen bijna. zijn zelfs zo enthousiast dat ze dat thee oppakken en naar hun geleider rennen van kijk eens wat ik ja. nu heb. Maar dat moeten ze natuurlijk niet met een mijn doen. Nou, Dan wordt het nu tijd voor de domste vraag van de dag. Want <laughs> ik zie die twee types al met hun kaplaars en een touwtje ertussen. Ja, Het, het kan toch ook gebeuren, lijkt mij, dat een van die kaplaars op zo'n landmijn stapt in plaats van dat hij een beetje uh, het ontdekt. Of niet? Ja, dat klopt. Ze moeten eerst een soort corridors maken. Uh, en dat kan dus met een landmijn aan een soort hengel, uh, waar het zeker veilig is om te lopen. Het Ik... zijn dan twee paden, links en rechts ah, en dat, zo. Dat ja, is allemaal al verkend. Dat hebben ze allemaal al uh, heel goed doordacht. Ja, Ik... het is echt een fantastisch project. Nou, want hoeveel kilometer, vierkante kilometer is daar al ontdaan van landmijnen? Nou, ze worden getraind in Tanzania en dan gaan ze naar Mozambique en binnenkort ook Angola trouwens, vanwege het grote succes. En in Mozambique hebben ze zeker al een miljoen vierkante meter uh, van mijnen helpen ontdoen en dat is prachtig, want er was daar een dorp wat eigenlijk afgesloten lag uh, van, van de buitenwereld, kon geen elektriciteit aangelegd worden, er kon geen water aangelegd worden, het land kon niet bewerkt worden, of met gevaar voor eigen leven. Dat hebben ze nu kunnen schoonmaken en ja, dat dorp leeft weer. En is dit bedacht door een van de Tanzaniaanse politiechef, of wie heeft dit bedacht? Dit is bedacht door um, in het begin eigenlijk door Bart Weetjens, dat is een, een, een Belgische knaagdierliefhebber. En um, ja, die, die liepen al langer met die gedachten. En die is het gewoon gaan doen... in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen... en de Landbouwuniversiteit uh, in Morogoro, Tanzania uh -huh. en, en, en toen kwam u terug in Nederland. En ja. u had dat gezien. U bent hartstikke enthousiast. En dan? Wat gebeurt er dan? Ja, kijk. Uh, ik ben uh, de literatuur ingedoken. Wetenschappelijke literatuur. Uh, al, al tevoren trouwens. van mm. Hoe werkt reukzin nou eigenlijk? Dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten. Hoe leert een dier? Uh, hoe kan je... Um, op een goede manier vastleggen wat de trainingsresultaten zijn. Want ja, je kan wel zeggen van hij doet het leuk... maar je moet dat gewoon in maat en getal uh -huh. kunnen noteren. Daar heb ik me in verdiept. Ik heb mensen natuurlijk van, van de hondentraining um, ook geïnterviewd in Nunspeet. Ja. He, want ja, die hebben natuurlijk jarenlange ervaring. Uh... Want meestal deden honden dit werk. Ja, en dat zal ook zo blijven. Ja. Een rat gaat echt niet de hond helemaal vervangen. Maar het kan een goede aanvulling zijn. Maar een hond is natuurlijk een totaal ander dier dan een rat. Ja. Een hond is in, ja, die, die gaat een prooi achterna. Een rat zal misschien eerder vluchten, ik weet het niet. Het klopt. Ik, ik kan je indenken dat een rat in nood... Dat hij een beetje bevriest en niks meer doet. Of inderdaad wegholt. En ja, een hond uh, is dan toch wat, wat moediger, denk ik. Het is natuurlijk een ander type hond. Het is dus een jager, wat u, wat u zegt. Ja. Is een, een sneurder dan een hond? Nou... Is een rat wat? Snuggerder, Snuggerder. Nou, ik denk op een andere manier intelligent. Het zijn natuurlijk andere dieren met andere leefwijzen. Wat je wel kan zeggen van een hond... is dat hij natuurlijk veel meer op zijn, uh, zijn geleider is gericht. Mm. En dat is in veel gevallen een voordeel. Het kan ook een nadeel zijn. En dan moet je wel weten bij die rat dat hij geen dingetjes overslaat. Want dan wordt het vrij slordig. Uh, het is wel leuk dat hij daar in die uh, halve kilometer die dingen afzoekt... dat hij twintig van die dingen uh, vindt. Maar als er nog tien liggen, wordt het een vrolijke boel. Dan heb je een probleem. Ja, en daarom worden de ratten echt... Uh, heel goed getraind. Dat uh, duurt een, een maand of acht. En ze moeten een aantal examens afleggen. Echte examens? Ook echte dat? examens, ja. Dat, zijn, dat is een examinator. En uh, die rat die moet een, een stuk grond afzoeken. Zowel de examinator als de geleider als de rat weten niet van tevoren waar de mijnen liggen. Dat is wel ergens genoteerd. Dus die rat doet dat examen. Die geeft op een aantal plekken aan. Ik ruik mijn. Dat wordt genoteerd. Dan gaan ze terug naar het centrum en dan kijken ze of het klopt. En dan moet het 100% goed zijn. Ja, ja. En dan mogen er ook hè? geen vals-positieve zijn: dat, uh, dat hij bijvoorbeeld een stukje plastic voor mijn aanziet. Dat mag ook niet. Waar ruikt dat naar nou een mijn? Hoe dat ruikt, ik nee? zou het niet weten, want nee? ik ben geen rat. Nee, ja, maar, nee, nee. Mensen van. zouden dit niet kunnen, waarschijnlijk. Nee. Wat gebeurt er met een rat die afgekeurd wordt? Die gaat uh, de vermaler in. Nou, dat denk ik niet. Want Bart Weetjens is een, uh, een praktiserend boeddhist. En zoals je weet zijn die erg goed voor dieren. Dus ik neem aan dat hij zijn vrijheid weer krijgt. Ja, gaat hij gaat gewoon naar het oude rattenreservaat. Ja, en dan krijgt ze wel. nog een hele mooie oude dag. Dat ja. komt wel goed. Ja. Dan hey, komen maar, ze in hoe... contact met die Europese uh, hamsterratjes. Uh, maar... Uh, uh, Waar kan je dat allemaal uh, voor gaan gebruiken? Want dit is natuurlijk eigenlijk geweldig. Ja, ratten kan je heel makkelijk uh, kweken. Kennelijk hebben ze een fantastische neus. Ik zei het net al zelf, het, het kan misschien ingezet worden bij uh, de douane... Dat ook Daar zou je aan kunnen denken. Christophe Cox, dat is een andere medewerker van Apopo... die is ook al in gesprek geweest met de haven van Antwerpen. Alleen ja, ze zijn erg druk drugs opsporen. om drugs even op te ja. sporen. En dan via een indirect systeem. Wat je zou kunnen doen, want ja om nou een rat door een container te laten lopen, dat is nou ook weer niet zo praktisch. Wat je wel kan doen is luchtmonsters nemen uit containers en de ratten aan het filter laten ruiken. En als dan ja, dat filter schoon is, dan kan die container door. Dan is kan, niet schoon, aan honden, kan je er ja, dat nog kan een hond. Uh, de, ja, ja, ja. Ja, dat, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. En uh, de haven van Antwerpen was geïnteresseerd. Ja. Dus dan zouden de ratten en de honden uh, samen kunnen werken? Het zou even een mooie samenwerking Tch. kunnen zijn. Ja, maar goed, dit is nog niet in de praktijk getest. He, nee. We weten nee, nee. TBC, we weten mijnen. Uh, we zullen nieuwe experimenten moeten doen om ja, daar meer over te leren. Ja, maar goed, dit zou wel uh, in de toekomst uh, ja, praktijk kunnen. Kunnen worden ja dus en geld opsporen zei ik zelf. Maar ik dacht: hoe zou dat eigenlijk kunnen? Hm? Dat ze dus bij de, de explosieven gaan opsporen... drugs opsporen of geld op gaan sporen. Dat is maar net wat je ze aanleert ja. natuurlijk. Ja. Um, je gaat ze natuurlijk niet verschillende geuren aanleren... maar laat ze specialistisch ruiken. Dat doen uh, de honden in Nunspeet uh, ook van Levende Haven. Een specialistische hond op één geur. Dus het is niet zo dat je zegt... van nou dan en dan gaan de eerste ratten aan de slag? Kan ik nog niet zeggen. Nee, nee. We, we hopen wel uh, misschien in de loop van dit jaar... met een eerste experiment uh, te beginnen... om in ieder geval te testen of het zou kunnen. Nou, interessant. Dank je wel uh, voor dit verhaal. We spraken met antropoloog en regisseur in opleiding Monique Hamerslag. En het ging dus over het inzetten van hamsterratten bij opsporingswerkzaamheden. Dank je wel. En gefeliciteerd met uh, dat mooie onderzoek. Dank je wel. Ja. Enkele honderden mannen in ons land hebben de last van iedere keer. Als zij een zaadlozing hebben gehad, worden ze ziek... en zijn ze een aantal dagen uit de running. Veel van hen hebben daardoor geen normaal seksleven... en schamen zich zo dat ze nauwelijks met een probleem... naar de huisarts durven. Marcel Waldinger, hoogleraar seksuele eh, psychofarmacologie in Utrecht en als neuropsychiater werkzaam in het Hagenziekenhuis in Den Haag, heeft inmiddels 45 patiënten aangetroffen met deze aandoening. Na jaren onderzoek vond hij ook de oorzaak, en misschien nog belangrijker, een behandeling. Vanmorgen is hij bij ons de gast. Goedemorgen, meneer Waldinger. Goedemorgen. Kunt u even uitleggen wat er aan de hand is? Eh, wordt iemand besmet door zijn eigen zaadlozing, of is het de zaadlozing zelf? Wat is er aan de hand? Nee, het gaat hier om. Uh, mannen met uh, dit syndroom die hebben een overgevoeligheid voor hun eigen zaad. En die overgevoeligheid maakt dat op het moment dat het zaad de test is verlaat mm. en door de penis gaat, mm. dat ze dan binnen 5 tot 10 uh, minuten ziek worden. En dat heeft er niet mee te maken dat dat zaad op hun huid terechtkomt, of zo, dat al, al, al verdwijnt het in. De emmer. dat gebeurt? Dat gebeurt in het lichaam. En uh, de klachten die deze mannen hebben... is dat ze een soort griepachtig beeld krijgen. Koortsachtig gevoel. Een gevoel van watten in het hoofd. Uh, rode ogen. Uh, loopneus. Pijnlijke spieren. Uh, zeg maar algehele malaise. Griep. Maar een griepachtig beeld. Maar daarnaast ook uh, concentratiestoornissen... niet meer uit hun woorden kunnen komen. En dat duurt zo twee tot zeven dagen. En daarna is het weer weg. Maar zodra ze opnieuw... een zaadlozing krijgen... dan begint het weer van vooraf aan. Ja, is daar al een naam voor? Ja, uh, dat heet het... syndroom Sost... van Waldinger. Ja, zo wordt het wel, wel eens door collega's genoemd. Maar oh. ik heb het het POIS genoemd. Post-orgasmic illness syndroom. Want bent u degene... die er eigenlijk achter is gekomen... dat zo'n soort syndroom bestaat? Ja. In, uh, ik heb dat ontdekt in uh, 1998... En ik heb daar voor het eerst in 2002 over gepubliceerd. Ja, en toen moest dat beeld ook een naam hebben. En toen heb ik die naam verzonnen. Uh -huh. en, uh, uh, en zo is die naam ontstaan. U heeft het toen al gepubliceerd, maar heeft dat toen zijn weg gevonden? Of is dat... Ja, nou, ik, Het was uh, de bedoeling van die publicatie destijds was om de mensen te zeggen... luister eens, uh, dit beeld bestaat. Je bent niet gek. Uh, juist, en deze mensen... Die, die zijn, daar is psychisch niks mee mis. Wat het wel is, weet ik niet. Maar het bestaat. Het is een syndroom. En uh, toen zijn in de loop der jaren... steeds meer mannen bij mij gekomen... uit Nederland... die, uh, die dezelfde klachten. klachten hadden. Want die kregen de diagnose van hun huisarts... er zit iets niet goed tussen je oren of zoiets? Of, of wat gebeurde er? Vrijwel al deze mannen hebben allerlei specialisten afgelopen. Niet alleen huisartsen, maar ook internisten... urologen, noem maar op... En ze kregen stevigvast het commentaar... luister eens, dit, dit is, bestaat niet uh, en het is psychisch of het is stress... of het zit tussen je oren. Maar dat dacht u dat ook toen de eerste keer zo'n patiënt in, in uw spreekkamer kreeg? Nee. Um, de man die uh, bij me kwam vertelde zijn klachten en hij eindigde zijn verhaal. En nu zult u ook wel denken dat ik gek ben. Net zoals ik dat van allerlei andere specialisten heb gehoord. En toen zei ik, nee, ik denk helemaal niet dat u gek bent. Ik kan u alleen zeggen dat ik hier nog nooit van gehoord heb. Maar als u zegt dat dat psychisch is, dan zeg ik nee. Daar, ik zie uh, geen enkele reden waarom dit psychisch zou zijn. Ik zal het verder proberen uit te zoeken. En het, nu, u hebt dat ook uitgezocht. U bent er dus achter gekomen, want dat was natuurlijk niet meteen evident... dat die mannen allergisch zijn voor hun eigen sperma. Hoe, hoe kwam u op dat, op, op die op gedachte? dat idee? Ja. Nou... De snelheid waarmee deze mannen klachten kregen, uh, dat, dat vond ik toch erg verdacht voor een soort allergie. Uh, zoals je bijvoorbeeld op een bijensteek of een wespensteek heel snel allerlei klachten kunt krijgen. Alleen ik vroeg me af, maar waar zijn deze mannen dan allergisch voor? Ja, want het zaad zit toch ook in hun lichaam en Juist. dan hebben ze dus geen last van. Ja, heel goed. Dat, dat, uh, ik dacht aanvankelijk van dat komt omdat bepaalde stoffen tijdens het orgasme in de hersenen worden afgescheiden. Maar goed, ik vond het toch een beetje raar dat het is in 30 seconden. En op een gegeven moment dacht ik, zou het dan zijn... dat ze allergisch zijn of een overgevoeligheid hebben voor hun eigen zaad? Maar dat vond ik ook vreemd, net wat u zegt... omdat dat zaad continu aangemaakt wordt. Dan dacht ik, ja, dat is toch wel vreemd. Dat, dat je pas allergisch wordt als het je lichaam uitgaat, juist. juist. Ja. Maar daarvoor heb ik een testje uh, uh, gedaan. Ik heb die mannen gevraagd om te masturberen... Dus met een erectie, met een stijve. Maar dan moesten ze ophouden voordat ze überhaupt het gevoel kregen dat het zaad naar boven kwam. Ja. En toen zei ik, probeert u dat eens? En eh, of u daarna klachten -klacht krijgt. Hebt, ja. Nou, die mannen kwamen terug en zeiden, nee, dan is het niet zo. En toen dacht ik, ah, zie je, het heeft wel met het zaad te maken. Op het moment dat het eh, naar buiten komt, dan zijn er wel klachten. Op het moment dat het in het lichaam blijft, geen klachten. En... Eh, toen heb ik euh, samen met een allergoloog, dokter Menardi, euh, een huidtest gedaan. We hebben dat zaad heel erg verdund en toen in de huid gespoten... om te kijken of deze mannen daar overgevoelig op zouden reageren. En 90% van die mannen kreeg toen een enorme uitslag binnen 5 tot 10 minuten. Hm. Nou, en dat bevestigde de theorie. Maar nu, de volgende stap, wat ga je ermee doen? We hebben ook een behandeling gevonden, een zogenaamde hyposensitisatiebehandeling... waarbij mannen onder twee weken dat zaad in zeer verdunde vorm in de huid gespoten krijgen. En op die manier ontwent het lichaam eigenlijk om overgevoelig te reageren. Een resistent worden? Nou, zeg maar ongevoelig. Ongevoelig voor die overgevoeligheidsreactie. En dat werkt. We hebben nu een aantal mannen behandeld... En bij twee mannen hebben we gezien dat ze voor een zeer groot gedeelte van hun klachten af zijn. Maar dat duurt dan wel ongeveer drie jaar voordat zo. dat... Uh, maar het blijft dat, uh, gek dat je dus allergisch bent voor een stof die in je zit. En terwijl die, in, als je in zit dat je het niet allergisch bent. Hebt u dat kunnen verklaren? Ja, ja. kijk, de testikels. Of wordt dat te ingewikkeld? Nou, dat, dat, dat is inderdaad nogal ingewikkeld. Ja. Maar het is wel zo dat de testikels omgeven zijn door een bepaalde membraan. En waarschijnlijk... Is, uh, is dat de reden dat dat, uh, dat zaad of het vocht wat bij dat zaad is... Uh, beschermend is. Dat betekent natuurlijk voor uh, een seksleven iets vreselijks, lijkt mij. Ja. Want, nou ja, goed, we denk, kunt ons allemaal wel voorstellen... dat er iets wat juist heel plezierig beoogd is... zijn dat er zo'n afschuwelijke na- en naslepen heeft. Nou, dan denk je wel drie keer na... voordat je een vrolijk vrij partijtje begint. Dat klopt. Die mannen uh, die hebben het hier heel erg moeilijk mee. Kijk, al deze mannen zijn gewoon helemaal normaal. Hun seksualiteit is normaal. Maar ze weten, en sommigen hebben dat al vanaf hun eerste zaadlozing. op hun 13e of 14e jaar. dat ze ziek worden na een zaadlozing. Leggen ze zelf dat verband ook? Heel veel wel, ja. ja. Maar op zich is dat al bijzonder. dat je die, dat je die relatie legt. Ja, maar uh, het is bij deze mannen zo evident hè, dat ze. Uh, ze masturberen als ze jong zijn en daarna zijn ze ziek. Oh. Nou, als je dat een paar keer gebeurt... Eerst denk je, zie je wel, dat mag niet van de kern. Ja, dat is wel <laughs> een goede gedachte. Dat, dat klopt. Een deel heeft, heeft ja. ook dit ja. ja. soort uh, gedachten... dat het daarmee te maken Ontstraft heeft. straft meteen, ja. ja. ja. Maar goed. Maar, nou. u, u bedoelt, zoals u al vertelt over de, de proeven die u met ze moet doen. Ja, het heeft ook natuurlijk allemaal een, een, een ja, onprettig kantje. Dit is niet uh, zoiets waar je is gezellig met de buurman over de over gaat converseren. Nee, deze mannen praten er met niemand over. Ze weten dat er lacherig over gedaan wordt. Een deel uh, uh, is buitengewoon teleurgesteld zodra ze van de huisarts horen dat er tussen de oren zit. Uh, maar gelukkig hebben we dus nu uh, een, een, uh, aangetoond dat het een echte medische aandoening is... waarvoor ook een behandeling bestaat. Ik neem aan dat ze het met hun vrouw, als ze getrouwd zijn... of uh, met hun eventuele partner, het daar wel over hebben. Maar wat betekent het voor zo'n huwelijksleven? Nou, voor een huwelijksleven betekent het dat er eigenlijk nauwelijks sprake is van, uh, van seks. Um, uh, die vrouwen hebben het er vaak ook heel erg moeilijk mee... Ze houden van hun man, ze hebben het seksuele verlangen, ze hebben het verlangen naar intimiteit. Dat hebben deze mannen ook. Maar ze weten dat dat moeilijk gaat. En vandaar dat deze mannen de seks uitstellen tot momenten. waarop ze weten dat daarna ze geen verplichting hebben. Ja. Bijvoorbeeld op hun werk Vakantie. of tijdens hun studie. Ja. Dus is de frequentie van seksueel contact is zeer, zeer laag. Ja. U, u kwam al eens eerder in het nieuws met een andere, en toch ook wat. Wonderlijke aandoening in de ogen van veel mensen. Dat was het Restless Genital Syndrome. En dat was een aandoening waarbij vrouwen continu het gevoel hebben tegen een orgasme aan te zitten. U was toen ook hier bij ons in het programma. Het lijkt wel of u curieuze klachten aantrekt, meneer Waldinger. Uh, hoe komt dat? Ja, dat heb ik meer gehoord. Ja. Uh, in feite is dat natuurlijk ook zo. Maar kijk. Het is allemaal, denk ik, een kwestie van goed luisteren. Goed luisteren naar de klachten van de patiënt. En daar ook oprecht in geïnteresseerd zijn. En dat ben ik ook. Uh, luisteren, luisteren en nog eens luisteren. En met name als iets vreemd of onbekend is. En de volgende fase is dat je dan gaat analyseren. En wat we, het proberen te begrijpen. Wat, wat is dit nou? En als je dat goed doet... Uh, dan komt op een gegeven moment die conclusie wel. Dat wordt vaak wel eens overgeslagen. Hè? Mensen komen met een klachtverhaal en hup, er is al gelijk een conclusie. Het gaat om het analyseren. Het is eigenlijk meer in de traditie van, van Freud, zou ik maar zeggen. Van de psychoanalyse dat ik werk. Luisteren, aandacht geven, euh, analyseren. En op een gegeven moment komt dan wel de conclusie. Um, ik ben natuurlijk ook zeer gefascineerd door het onbekende. Hè? Als iets ingewikkeld is, dan... Ja dan vind ik dat eigenlijk wel leuk. En dan Mag ga ik u is, nog nu verdiepen. Vrij, u, u heeft op Toming 45 voor u in ieder geval bekende gevallen. Wat denkt u dat er werkelijk aan de hand is? Ik denk dat er in Nederland enkele honderden mannen zijn die uh, deze klachten hebben. Oh. Maar dat ze er niet mee. En wat moeten die doen als die de, dit horen? Ze kunnen contact met mij opnemen. Oh. En, Want het uh, heeft weinig zin om daar met je huisarts over te gaan praten. Als de huisarts op de hoogte is van, uh, van wat wij gevonden hebben. Dan heeft het ook veel zin, denk ik, om naar de huisarts te gaan. En het is nog niet duidelijk uit uw behandeling of dit werkelijk voor iedereen uiteindelijk ook echt gaat werken. Hè? Nee, we moeten natuurlijk nog veel meer onderzoek doen. En dat doen we op dit moment ook. Dat doen we op de Universiteit Utrecht, waarbij we eh, onderzoeken eh, wat precies in dat zaad eh, deze reacties geeft. Hè. Dat is moleculair onderzoek. Uh, we moeten nog eigenlijk een veel grotere groep patiënten onderzoeken. Willen we uh, meer inzicht krijgen in, uh, in, in zeg maar het patroon van deze klachten. Of dat bij iedereen zo is. Dus er is nog genoeg te doen. Nou, hartelijk dank. Fijn dat u het uit wil leggen. We spraken met hoogleraar seksuele psychofarmacologie in Utrecht. En neuropsychiater in het Haagse Hagen ziekenhuis. Marcel Walding. Het ging dus over een aandoening waarbij mannen ziek worden van hun eigen zaad. Dank voor uw komst.